Met Frank van Dijl. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Het is net even na twee uur op deze zaterdagochtend 12 februari 2011. De 43ste dag van het jaar met nog 322 dagen te gaan. Welkom aan boord van Nachtvluchten. We besluiten de uitzending van vannacht straks tussen zes en zeven uur... met ons maandthema Nachtvluchten in actie. En daarin schuift Meluki Kadat aan als gast aan tafel. Hij is senior adviseur, leefbaarheid en sociale cohesie... at movizi.nl en actieve burger in de Amsterdamse-Indische buurt. En daar ga ik hem uitvoerig over aan de tand voelen. Maar eerst landen we bij Joep Schrijvers, Marianne Joels... Giet Jaspers, Ischa Meijer, Johan Mieter, Trainer en Piet Paaltjens... Ik zal, als het zover is, iedereen wel bij u inleiden. Maar eerst even over 12 februari. Wist u dat op 12 februari 1541 in Chili de stad Santiago werd gesticht? En dat op 12 februari 1912 China overging op de Gregoriaanse kalender? Dezelfde kalender dus die aangeeft dat het vandaag 12 februari is. Op 12 februari 1931 kwamen onze collega's van Radio Vaticano in de lucht. En op 12 februari 1985 weigerde minister Brinkman de PC-hoofdprijs uit te reiken aan de columnist Hugo brand korstiers Kees Verkerk die werd op 12 februari 1967 wereldkampioen hardrijden op de schaats. In Oslo was dat. En Irene Wust won op 12 februari 2006 goud op de 3000 meter tijdens de Olympische Spelen van Turijn. Charles Darwin werd geboren op 12 februari nee, 1809. op dezelfde dag als Abraham Lincoln. En Ray Manzarek, de toetsenist van de Doors, is vandaag jarig. Hij wordt 72. Ad Melkert is jarig. Hij is van 1956 en wordt dus 55. De Amerikaanse zangeres Mary Chapin Carpenter... viert haar 53ste verjaardag. En cabaretier Sanne Wallace de Vries is 40 geworden. Op 12 februari 2002 was het 13,3 graden Celsius. Op 12 februari 1929 was het min 18,1 graden Celsius. De warmste en de koudste 12 februari ooit. Zo, nou dat weet u dan ook weer. Laten we dan maar zoals gebruikelijk beginnen met vlucht in het verleden. We brengen twee cultuurminnende mannen terug in de herinnering. Straks de danser Johan Mittertrainer. Hij overleed op 12 februari 2009. Maar we beginnen met een klankbeeld van de VPRO... over het leven van dichte predikant François Haverschmidt... alias Piet Paaltjens. Die werd geboren op 14 februari 1835. En hij overleed in januari 1894. Op 12 februari 1960 zond de VPRO-programma Een romantisch mens uit... De teksten van samensteller Willem G. van Manen worden afgewisseld met citaten uit het werk van Haver Schmid. Wellicht herkent u de stemmen van Jeanne Verstraten, Han Bens van den Berg en Ton Lensink. Het leven van Piet Paaltjens in een romantisch mens. Als ik een bidder zie lopen... dan slaat mij het hart zo blij. Dan denk ik hoe hij ook... weldra uit bidden zal gaan voor mij. Er is een afgrond van lijden... waarin men bij zijn leven... nederstorten... of anders maar reddeloos afglijden kan. Er is een wijze van sterven... zo wreed zo onverdiend... Zo uitgezocht zwaar, dat men er vragend bij stilstaat. En dat de leiders zelf niet laten kunnen te vragen waar God blijft. En ja, is er wel een God? Wij moeten er maar op rekenen, ook ons kan dat overkomen. In een der onzen, of in onszelf. Twee uitingen, twee stemmen, één mens... Want de student Piet Paaltjes die zich vrolijk maakt over zijn eigen dood... is dezelfde als domineer Haverschmidt die zich kwelt met de gedachte... aan het vrede sterven dat hem te wachten staat. Als klein kind al overviel hem midden in de uitbundigste vrolijkheid... de gedachte aan de dood. Zonderling, maar terwijl de anderen voortgaan met zingen... verdiep ik mij in de vraag wie van ons het eerst zal moeten sterven... Ik ga ze al na. één voor één. Vader, moeder, mijn oudste broer, mijn jongste zuster. En ik kom tot het besluit dat ik er niet één van missen kan. En ik doe in het verborgen een gebedje... dat als er dan toch spoedig één doodgaan moet... ik het maar zijn mag. Een jeugdherinnering die Haverschmidt opstreef... toen hij de veertig al voorbij was... en die voorkomt in zijn bundeltje Prosa, schetsen familie en kennissen. Hij las die verhalen voor op avonden van het nut... overal in het land, met zijn zachte, bemindelijke stem. Dicht bij het pad dat de rouwstoet volgde... tussen het hoge, bloemrijke gras... lag de zerk waaronder twee ooms van mij rusten. Wat heb ik al niet afgedroomd op die bemoste steen... en bij dat geheimzinnige doodgravershok tegen de kerk waar ik voor het eerst van mijn leven mensenbeenderen gezien heb. Van wie was die kop geweest... waarvan de holle ogen mij zo akelig aankeken? Het kleine jongetje François werd door de dood geobsedeerd... als wij de man die hij later werd mogen geloven. En waarom niet? Maar onthutsender en onthullender is het... dat Haverschmied zijn verhalen vertelt alsof het kind ze vertelt alsof hij dus zelf weer kind is geworden. Dat verraadt niet alleen zijn verlangen naar zijn eigen jeugd... maar ook en vooral het verlangen zich in zijn literaire werk... achter een ander te verschuilen. Waarom ik de lomen nachten met wrange tranen bedouw? Ik weet niet wat ik liever deed dan dat ik het zeggen zou. En wou ik het ook al zeggen, weet ik of ik het wel kon. Voor alles is er een oorzaak... Maar hebben mijn tranen een bron? Zich verbergen achter een ander... dat is een bekende methode uit de romantische literatuur. Er waren al voor Haverschmidt dichters... die hun versen uitgaven alsof ze door een vriend waren geschreven. Een gestorven vriend, liefst. Maar Paaltjes is meer dan een vriend. Het is Haverschmidts andere ik waarmee hij zich beschermde tegen zichzelf... door hem de eigen zwaarmoedigheid tot in het ridicule toe te dichten. In het jaar 1853 was Piet Paaltjes student te leiden. Hij woonde op de Hoge Woerd, boven een bidder. Ik was ook student, woonde ook op de Hoge Woerd... en ook boven een bidder. Dat waren punten van aanraking. Medelijden trok mij bovendien tot de raadselachtige jongeling... Hij zag zo verschrikkelijk bleek. Spoedig werd het mij duidelijk dat Paaltjes ongelukkig was. Maar wat hem scheelde, mocht ik niet ontdekken. Als men op zijn verzon kon afgaan, zou men tot het besluit komen... dat valse vrienden en hardvochtige schonen zijn hart gebroken hadden. Doch wanneer ik mij sommige wonderlijke bekentenissen van de dichter voor de geest breng... moet ik er sterk aan twijfelen of hij wel ooit iets ondervond van alles wat hij zong... Wel menigmaal, zei de melkboer des morgens tot haar meid... de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er s'nachts op die stoep was geschreid. Nu dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaamd niets van vermoeden... dat was wel hard voor mij. Haverschmid kwam in september 1852 naar Leiden... om daar theologie te studeren... Het gymnasium in Leeuwarden, zijn geboortestad... had hij al doorlopen toen hij 16 was. Maar zijn ouders vonden het beter hem nog maar een jaartje thuis te houden... voor hij zijn studie begon. Dat jaar was van grote invloed op zijn geest door alles wat hij las. Hugo, Schiller, Dickens, Heine. Het was een grote overgang van Leeuwarden naar Leiden. En als Piet Paaltjes er niet boven diezelfde bidder had gewoond... dan waren de steeds terugkerende depressies... Haverschmied misschien toen al de baas geworden. Het studentenleven trouwens bracht hem er ook vaak bovenop. Met zijn vrienden Janus van Wessem van der Kaai, Krieken... ...vierde hij menig feestje. En overal waar hij kwam was hij getapt. Op de Societeit Minerva, Sempre, het muziekgezelschap Sempre Crescendo... ...in het bierknijpje van vater Muller en in de cafés waar deftige oudere heren al op hem zaten te wachten... om hem zijn geestigheden te laten debiteren. Want daar was hij befaamd om. Hoor ik op Semper een wald horen, of ook wel een Turkse trom... dan moet ik zo bitter wenen, en ik weet zelf niet waarom. Vraagt een der werkende leden... Hoe kan een Turkse trom of een waldhoren u zo roeren? Dan weet ik zelf niet waarom. Is het wel in beter dagen een vriend... De Turkse trom niet onverdienstelijk bespeelde? Ach, ik weet zelf niet waarom. Behalve die innerlijke verscheurdheid was er nog een van buitenaf die hem tot stelling nemen dwong. Het conflict tussen oude en nieuwe theologie. Het modernisme dat de oude leerstellingen wilde toetsen aan de nieuwe verworvenheden van de wetenschap en die oude dogma's zo nodig wilde vervangen, dat werd in Leiden sterk gepropageerd door de hoogleraren Scholten en Kunen. En Haversmied raakte al gauw in hun ban. Hij werd een overtuigd aanhanger van de nieuwe inzichten. De kerk had haar grondslag niet in een supranaturalistische... een bovennatuurlijke openbaring. De Bijbel was mensenwerk en iets was niet meer waar... omdat het in de Bijbel stond. Christus was niet goddelijk, maar menselijk. Kortom, al die nieuwe ideeën die in de jaren van Haverschmieds studie... felle voor als tegenstanders vonden schmidt zou een vrijzinnig predikant worden. Daarvan was hij overtuigd. Maar een strijder was hij niet. En hij zag op tegen wat hem te wachten stond... als hij eenmaal beroepen zou zijn. Op 5 juli 1858 liet hij Leiden achter zich... klaar voor zijn nieuwe ambt. En hij vertrok naar Leeuwarden. Maar zijn geest reisde niet met hem mee. De avond voordat ik heen ging... dronk ik mijn laatste glas bier als student bij Müller, onze twijten vader. Martinus en de anderen zongen er mijn lijkzang... de lijkzang mijner vrijheid en mijner weelde. Toen de toren van het stadhuis... mij voor het laatst het middernachtelijk uur toesnikte... doolde ik alleen langs de eenzame straten... en grachten der Sleutelstad. Ik zocht al de huizen op... waar vrienden hun kamer hadden gehad... en ik herdacht al die zalige uren... Toen wij daar alles smaakten wat de aarde zoets en heerlijks heeft. Ik gevoelde mij zo diep ongelukkig... dat het waarachtig was of mij het bonzend hart zou barsten in de boezem. Ik bad om tranen en ik kon niet wenen. Het was voor mij alsof ik moest sterven. Nee, alsof ik levend begraven zou moeten worden... toen ik ook de laatste banden moest doorsnijden... die mij hechten aan mijn wereld. Nee, de koude, ploertige maatschappij, zoals hij zelf zei, trok hem niet. Wat hem trok, dat was het verleden. En dat idealiseerde hij graag als heden of toekomst hem te zwaar vielen. Toch moest het ervan komen en in april 1859 nam hij een beroep aan naar Foutgem, een dorpje van 150 inwoners in het Friese woudengebied. Een moeilijk begin voor een eenzaam en nog ongetrouwd man als Haverschmied... Pietpaaltjes kon hij ook niet meer meenemen. Die had hij in Leiden moeten achterlaten. Hoewel, hij had hem na zijn vertrek uit de stad toch nog eenmaal ontmoet. Daar waren eens dus drie studentjes. Drie vrienden in lust en in nood. Ze sprongen zo moedig de wereld in. En de wereld trapte ze dood. De eerste vond in het land van vampiers en slangen... een graf na zijn strijd voor de waarheid... De tweede trof eenzelfde lot in het gevecht tegen vooroordelen en domheid. Maar de derde was er nog gruwelijker aan toe. Ze hebben de arme strijder zo lang gerold en gesold... tot al wat er fris was en edel in zijn vrije borst is gestold. Tot hij eindelijk het worstelen moeder zich de handen knevelen liet... en om den lieven vrede de zaak der vrijheid verriet. Ik geloof, hij kreeg een betrekking en ook een echtgenoot. Ze blonk wel niet uit door schoonheid... maar haar inkomen, zei men, was groot. Ook kocht hij een stel witte dassen. en de wereld riep ervan... hoe hij zich van een zondaar bekeerd had... tot een braaf en fatsoenlijk man. Toch scheen het of hij de vrede niet bij zijn bekering hervond. Want nimmer speelde de glimlach van vroeger weer langs zijn mond... In het kleine foutrum voelde Haverschmidt zich levend begraven. Hij stuitte er aan de ene kant op een zeer stijl geloof... aan de andere op een sterk bijgeloof... dat het nog iedere nacht op het kerkhof liet spoken... en het veulen zonder kop liet ronddraven. Voor de moderne inzichten was geen enkele plaats. En omdat hij nu eenmaal niet de man was om ze dan toch te verkondigen... volstond hij met de prediking van algemeen aanvaardbare waarheden... Na drieënhalf jaar Foutchem werd Haverschmied beroepen naar Den Helder. De marine, de haven met al zijn vertier... zorgden voor veel meer afwisseling. Maar zijn melancholie nam toe. En na enkele maanden al wilde hij ontslag nemen. Een plan waar zijn vrienden hem met de grootste moeite van weerhielden. Datzelfde jaar, 1863, trouwde hij met Jacoba Osti, een Utrechts meisje... dat hij op de bruiloft van zijn vriend Van Wessem had leren kennen... Zij was in alles zijn tegendeel. Nuchter, kordaat, op het bazige af... een hard of in elk geval stug karakter. De uitersten raken elkaar. En men ziet in deze zonderlinge wereld nog al eens... dat God verenigt wat sommige mensen in hun wijsheid gevonden hadden... dat beter was gescheiden gebleven. Nu, als de man en de vrouw dan maar werkelijk geloven... dat God hen bij elkaar bracht... Met andere woorden, als zij bij alle verschil van temperament en zo al meer... dan maar van weerszijden eerlijk hun best doen... om een goed en gelukkig geheel te vormen... dan blijkt het ten lange leste dat inderdaad een liefderijke God hen aan elkander bond. En zodoende is het aan het eind nog wel zo goed... als dat zij beiden op elkander geleken als twee droppelen waters hetgeen nog wel eens eentonig wil worden... en niet juist zeer bevorderlijk pleeg te zijn voor een veelzijdige ontwikkeling. Dat is dominee Haverschmid... die steeds meer zijn eigen problemen in zijn preken verwerkte. Zijn vrouw luisterde er nooit naar. Die ging niet naar zijn kerk, evenmin als zijn zoon François... een van de drie kinderen die ze hem schonk. Die preek over het huwelijk dateerde overigens uit 1878 toen Haverschmid al jaren in Schiedam stond, zijn derde en laatste standplaats. Hoe verschillend van karakter ook, de ouders zorgden voor een harmonische sfeer in huis... en vulden elkaar goed aan, zoals hun dochter Margot zich jaren later nog herinnerde. Vader was er altijd op uit andere genoegen te doen en aardige attenties te bewijzen. Gelukkig dat hij een moeder het praktisch gezond verstand vond dat hem voor overdrijving in zo'n goed- en gulhartigheid bewaarde. Terwijl ze hem ook vaak in evenwicht hield... bij de wisseling zijn er opgewekte en neerslachtige stemming. Bovendien hecht de vader veel aan haar oordeel. Was hij iets aan het schrijven... dan las hij haar dagelijks het geschrevene voor... om daarna haar kritiek te horen. Over het algemeen was hij voor kritiek zeer gevoelig. Een slechte of onaardige beoordeling maakte hem ongelukkig en veroorzaakte slapeloze nachten. Die kritiek betrof dan zijn voordrachten voor het nut... waarvan er later een aantal gebundeld is in familie en kennissen. Het zijn gevoelige verhaaltjes die duidelijk geschreven zijn om voor te dragen. En Haverschmidt ontroerde daar een groot publiek mee. Volle zalen, maar een lege kerk. En daar had hij verdriet van... Zonder zijn ambtgenoot Hoikaas had hij die eerste jaren in het onkerkelijke Schiedam niet aangekund. Onder zijn invloed waagde hij het zelfs wat meer moderne theologie in zijn preken te mengen. Maar het bleef preken voor stoelen en banken. Zien wij het niet voor onze ogen hoe treurig het met ons kerkelijk leven gesteld is? En moeten wij soms niet vrezen dat het kwaad nog dieper schuilt? dat het gehele christendom, ja, de ganse godsdienst van dit geslacht... jammerlijk aan het kwijnen is. Ik gebruik geen drank buiten een wrangen beker... die mijn kerkelijke positie mij dagelijks te drinken geeft. Hoe diep teleurgesteld ook, Haverschmid bleef op zijn post. Hij volgde niet het voorbeeld van een piersen of van een Huwet die de kerk verlieten... Maar een tragedie werd het. Tussen de periode van geluk en plezier keerde zijn depressie steeds sneller en sterker terug. En zijn angst voor een einde dat hij zelf bepalen zou... een angst die hij altijd had verdrongen, kwelde hem steeds pijnlijker. Zijn intrerede in Schiedam had gehandeld over Romeinen 14, vers 19. Zo laat ons dan najagen hetgeen tot een vrede... en hetgeen tot de stichting onder elkander dient... Een onderwerp dat zijn voorkeur voor een praktisch christendom verriet. Die heeft hij steeds behouden. De bergrede, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon... die onderwerpen keerden steeds in zijn preken terug. Maar ze gaven hem ook hoe langer hoe meer aanleiding tot sombere bespiegeling. Wij mensen, en gij ook, wij staan bloot aan een samenloop... zo verschrikkelijk dat wij voor een tijd tenminste... ...nergens de ogen kunnen heenrichten... ...of wij stuiten op treurigheid, op gemis of teleurstelling. Men kan ons wonden op een wijze die ons elke kans op herstel beneemt. O, dan verplettert ons de val... ...en zo sterk is niemand dat hij zich aanstonds kan oprichten... ...of niets hem deerde. Na de dood van zijn vrouw in 1891 werd hij nog troefgeestiger... En in zijn preken betrok hij menigmaal de grote gekwelde figuren uit het Oude Testament. Job, Elia, Jeremia. Hoe verder wij vorderen op onze weg, hoe zwaarder misschien ons kruis zal worden. Een tijd lang vervolgt ons nog steeds iets van de geuren, de dromen, de bedwelming der jeugd. Doch steeds nuchterder wordt onze blik op de dingen. Onze hulpmiddelen worden al kleiner. Nu wordt het dubbel de kunst... Niet meer om den schijn te bewaren... Van de losheid onze jeugd... Doch om den zuiveren indruk te geven... Van beminnelijke ernst... En ongeveinsden vrede. O, die eerbiedwaardige grijzen... Die ons doen denken aan de ondergaande zon. Wolken omhullen haar... Maar wat wonder... Schone stralen boren door de nevels heen. Broeders... Zusters, mogen wij eenmaal op hen gelijk. Hij voelde toen al dat hij niet op hen zou gelijken. En dat hem een heel ander einde te wachten stond. De verzuchting van Elia... O heer, neem nu mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen... greep hij eens aan om dat einde te voorspellen. Al deed hij dat in een omkering die weer typerend is voor zijn drang... om zich achter het woord te verbergen. Gij herinnert u misschien hoe gij zelf ook wel eens zo somber waart. Dan had het leven, anders zo dierbaar, alle waarde voor u verloren. En gij wist niet waarom gij het langer voortslepen zoud. Nee, op zelfmoord zindet gij niet. Daarvan hield u terug, zo niet de vrees voor een god... die alleen het recht heeft ons tot zich te roepen... dan toch de voorstelling van de schande en de troosteloze droefheid waaraan gij de uwen zoudt prijsgeven. Evenwel, gij het u te inniger, omdat gij niet sterven mocht. In het jaar voor zijn dood ging hij nog één keer terug naar Leiden... om daar een feestje te vieren bij zijn zoon, de toekomstige jurist François. Met enkele vrienden en vriendinnen bezocht hij toen het huis van zijn dubbelganger... de dichter Piet Paaltjes, en zette daar het jovi in... Vooruit dan, kameraden, en daver de sleutelstad... waar het ook voor het les dan nog eenmaal van ons zalig Iovi vat. Zijn stem in elk geval klonk er voor het laatst. In de zomer van datzelfde jaar, 1893... werd hem rust in een andere omgeving voorgeschreven. Maar het hielp niet. Zijn brieven aan de oude vrienden werden steeds somberder... Na een rustige nacht ontwaakte ik, maar verviel weldra in de oude tobberij. Het enige redmiddel in mijn oog, hervatting van de toebereidselen tot preken, was en bleef voor mij afgesloten. Toen keerde de wanhoop weer in mijn ziel en nodus stond ik op om de regenachtige dag te beginnen. Tans is het drie uur en de regen hield op. Maar daarbinnen gaat het voort... mij te kwellen en te martelen. Suf van verdriet... dut ik telkens weer enige seconden in... om altijd weer op te schrikken tot nieuw verdriet. Hij moest de strijd opgeven. Niet zijn lot vervloekend... maar als een gebroken, ontredderd man... in wie niets meer was overgebleven... van de vroegere ironie... of van de kunst zijn innerlijke tragiek achter blijmoedigheid te verbergen... maar die trouw is gebleven aan het geloof van zijn jeugd. In zijn zestigste jaar nam de dichterpredikant François Haverschmidt... afscheid van het leven. Dan, als wij in wanhoop onze handen uitstrekken... en er is niemand om ze te vatten... dan hebben wij soms die zachte stem kunnen vernemen die zo rustig spreekt, zie opwaarts. En boven ons, heel hoog en toch nabij, lag des hemelsblauw ons toe. En een sterke greep hief ons omhoog uit het walgelijk slijk, dat hem niet afschrikte. Hem, de grootmoedige die niemand veracht. Een klankbeeld over het leven van dichter-predikant François Haverschmidt... beter bekend als Piet Paaltjens. Een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in 1960. Samenstelling Willem G. van Manen, regie Koos Mulder en met de stemmen van Jane Verstraeten, Han Bens van den Berg en Ton Lensink. Piet Paaltjens werd geboren op 14 februari 1835. Hij overleed in januari 1894. Snel verder nu in deze vlucht in het verleden hier bij Max op Radio 1. In 1915 werd balletdanser Johan Gerrit Mittertrainer eh, geboren. Het is eh, vandaag twee jaar geleden dat de karakterdanser met een sterk uitbeeldend vermogen en gevoel voor dramatiek overleed. Op de prachtige leeftijd van 93 jaar. In een bijdrage van de NOS was Trace Verbennen in 1984 in gesprek met hem over zijn leven, zijn werk en zijn bewondering voor Rudy van Dantzig en Toer van Schaik. Luistert u naar Johan Mittentrainer in Een Leven Lang. Ten allereerste, als je, als je aan ballet deed, werd je gelijk in een bepaalde hoek gedrukt. Dan was je niet mannelijk genoeg en weet ik veel wat er dan allemaal bij te pas kwam. Wat flauwekul is, want als je tegenwoordig... Kijk nu maar eens naar het nationale ballet. Nou, ze zijn mannelijker dan de meeste mannen. <laughs> In het programma Een leven lang de danser Johan Mittertrainer. Johan Mittertrainer werd in 1915 in Weesp geboren. Hij heeft gedanst bij het Ballet de Lage Landen en het Nationale Ballet. En hij was onlangs nog te zien in de Romeo en Julia van Rudy van Danzig. Nou ja, dansen kun je het niet meer noemen, maar ik treed nog op. Ja. Wat houdt het optreden dan in? Nou, ik doe meestal dus als er in een ballet een, een vorst nodig is... of een, een prins, of, uh, die niet hoeft te dansen... dus die alleen maar een acteerrol heeft. Nou, dan doe ik dat meestal nog. Ja. Ja, want ja, ze hebben daar natuurlijk wel veel mensen. Maar nogmaals, voor dit soort rollen heb je natuurlijk eigenlijk... Uh, oudere mensen nodig. Omdat je, je kunt natuurlijk jonge mensen wel um, oud schminken... Maar je ziet het toch. En dan, ja, daar is toch een, een leven van danserij achter. En dat zal je ook wel dus, denk ik. Het uh, akelige van uh, het vak van uh, danser is uh, dat het zo vroeg ophoudt, hè? Ja, in uh, op het ogenblik bij het Nationale Ballet is het dus zo... dat de mensen die 38 zijn... Die uh, worden geacht dus met dansen te moeten ophouden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. En tot hoe lang uh, bent u blijven dansen? Uh, blijven dansen, ja. Nou, wat ja, zal ik je daarvan zeggen? Dat is, uh, ja, dat is nou heel moeilijk om te zeggen. Want ik ben eigenlijk steeds maar doorgegaan. Dan noem je het wel geen dansen meer. Maar ja, ik weet het niet. Is dat dansen en meer figureren soepel in elkaar overgegaan? Ja, dat is heel soepel, want eigenlijk mijn grote kracht ligt ook eigenlijk in uitbeelding van, van bepaalde dingen. Niet, ik was nooit een groot uh, technisch danser, nooit geweest. Maar mijn grote kracht lag dus daarin. En ja, die hebben ze toch af en toe nodig. <lacht> dus dat was ook een voordeel. <lacht> Hoe bent u eigenlijk in dat vak terechtgekomen? Ja, dat is heel vreemd. Ik... Uh... Zoals gewoonlijk was het thuis uh, van nee, ga maar een gewoon baantje doen. Want ik wilde altijd op het toneel staan. Dat was heel vreemd. Niet speciaal dansen, dat, was het, dat wist ik toen nog niet eens. Maar toen ben ik dus acht maanden op een, op, uh, aan de overkant van het ei op een motorenfabriek gewerkt. Daar nou, had mijn broer voor gezorgd. Maar ik zat meer aan de waterkant naar die schepen te kijken... en een beetje weg te dromen dat, dat ik mijn werk deed. Dus dat heeft niet lang geduurd. En toen, ja, op, ik ben in aanraking gekomen met een Joodse jongen... Harry Portijn. Harry Porcelein heette die eigenlijk. En die danste bij Georgi, bij Yvonne Georgi. En to, ik danste bij hem wel eens mee in, in groepjes... want we traden dan op voor... wat uh, hoe heette het ook weer? Grafische Bond. We heetten toen Grafische Bond... En dan eh, hadden we van die avond... en dan zei hij, Johan, doe maar mee. He, want ik zei, ja, maar ik kan er niet. Ja, dat leer ik je wel. Nou, goed. Ik dus zo als amateur daarbij gekomen. Maar toen zei hij tegen me... waarom ga je toch niet eens naar Yvonne Kjorgi? Want die hebben, ze hebben altijd mannen nodig. Want die waren, nu zijn er mannen genoeg in de danswereld. Maar toen... Bestond het niet, want dan werd je met zulke ogen aangekeken. Dat, dat was iets onmogelijks hè, voor een man om te dansen. Maar goed, ik zeg: Nou, dat doe ik. Dus ik ben naar Georgi gegaan en dan ben ik dus aangenomen. En zodoende ben ik in het dansvak terechtgekomen. Want het was eigenlijk toevallig. Was dat, uh, dat balletdansen, werd dat uh, van huis uit. Uh... Gestimuleerd? Nou, het werd niet gestimuleerd. Maar uh, toen ik daar eenmaal bij was, toen vonden ze het best. Ze zeiden, zoek je eigen weg maar. Heel vreemd, want ik kom eigenlijk uit, een, uit uh, mijn moeder. en mijn, mijn vader was toen al gestorven. Maar mijn moeder die is eigenlijk komen uit van het uh, platteland. Dus dat die dat goed vonden, dat, ja, het was eigenlijk vreemd. Maar ze vonden het best. Was hij de enige in de familie? Ik ja, wat dat betreft ben ik een buitenbeentje. Want niet bij mij weten is er geen enkele binnenafzienbare familiekringen die dat ooit geambieerd heeft of ooit gedaan heeft, ook niet op het toneel gestaan of niks. Nee, ik ben de enige, een buitenbeentje. Bent u al vroeg uit huis gegaan? Nee, dat is uh, heel opmerkelijk geweest. Uh, mijn familie die. Ze trouwden links en rechts. Ik had nog een vrij grote familie. En toen uh, ja, ik bleef ik eigenlijk met mijn moeder over. En uh, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om dat ook maar te gaan doen. En ik had het ook erg makkelijk bij haar, moet ik eerlijk zeggen. Ik kreeg mijn eten op tijd. Ik, uh, en dat was in die tijd heel goed, want zoveel verdienden wij niet. Dus mijn eten kreeg ik op tijd en er werd voor me gezorgd. En ik vond het ook makkelijk. En mijn moeder vond het ook fijn dat ik bleef. Dus ik ben maar gewoon gebleven. En ik had ook geen aanvechting om te trouwen. Dus uh, nou ja, zo is dat gegaan. die uh, balletwereld was uh, binnengehaald... was het toen uh, moeilijk om uh, aan het werk te blijven? We zitten natuurlijk dan onderhand ook wel in de crisistijd. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen... dus het was voor de oorlog uh, was het al moeilijk. In de oorlog was het natuurlijk helemaal moeilijk. Ik, heb wel, ik ben wel bij Yvonne Kjorgi gebleven in de oorlog... Dat lag dus ook aan, ik ben vrij laat begonnen met dansen. Had ik opgehouden met dansen in de oorlog, dan had, nou ja, dan had ik het kunnen vergeten. Dan had ik het helemaal kunnen vergeten. Het is misschien een, een, een beetje een slap excuus, maar ik kon het niet laten het dansen toen. En ik wilde gewoon doorgaan. Ik denk, nou, ik ga door. En ja, nou, toen dus ik heb met, ik vond ik, joh, ben ik door blijven werken tot aan 1944... Niet, uh, ik bedoel, we hebben geen dingen gedaan die, uh, die, die, die je zegt van... Uh, God, wat zijn het slechte mensen geweest? Helemaal niet. Maar je moest werken of je moest onderduiken of wat dan ook. En dan had ik het dansen kunnen vergeten. Dus na nou, beraad hebben we gewoon gezegd... Nou, ga maar gewoon doorwerken, blijf maar gewoon doorwerken. Dat was, zo is dat gegaan. En na de oorlog, ja, toen moest eigenlijk alles weer opnieuw beginnen... Is het u toen kwalijk genomen dat u uh, had doorgewerkt in de oorlog? Nou, uh, uh, uh, we zijn uh, uh, toen gezuiverd geworden. Uh, ja, het stelde niet veel voor, maar we mochten een jaar niet, wij mochten een jaar niet optreden. En Yvonneke die mocht, ik uh, geloof, vijf jaar niet optreden. Dat weet ik niet meer. Die... En, uh, maar ja, niemand lette daarop. En toen ben ik gewoon in de revue gaan werken. Uh, als wat? In de bouwmeester oh, Als danser. Onder een andere naam. Dat kon. Niemand heeft me ooit gezegd dat het mocht niet, dus ik heb het gewoon gedaan. Nou, en toen is het van daaruit. Toen hebben we hebben een eigen groepje opgericht hier in Amsterdam. Dat was de Amsterdamse balletcombinatie, geloof ik. ABC of iets dergelijks. Maar dat was enorm. Uh, hoe heet het? Uh, moeilijk. Bestaan. Een heel moeilijk bestaan. Want veel geld was er niet. En uh, ja. De, het, het had niets met, uh, met uh, uh, het uitgaan van mensen te maken. Want de mensen kwamen toch wel kijken. Maar ja, er was gewoon geen geld. Ik bedoel, uh, waar moest je dat vandaan halen? Subsidie kreeg je toen nog niet. Dus je moest, uh, nou, met hangen en wurgen via bepaalde voorstellingen kreeg je dan weer wat geld binnen... en dan werden de mensen weer betaald, zo'n beetje. Nou ja, wat ik daar niet mee meegemaakt heb... daar kan ik een heel boekwerk over schrijven, maar dat wil ik niet. Want ik bedoel, zo belangrijk is het niet. Nou, ik zou het toch wel leuk vinden om er uh, iets van te horen. Ja, nou ja, maar ja, wat zal ik je zeggen? We hadden bijvoorbeeld wat, wat je tegenwoordig hebt voor... Nou. Dat, dat, dat hadden wij helemaal niet. We moesten wat ook niet mocht. We gingen gewoon in de vrachtauto. Met een open laadbak. Dus alle decors gingen erin. Er werden een paar matrassen ingelegd. En dat was in het begin natuurlijk. Later werd het veel beter. Maar dan gingen wij op die matrassen liggen. In donker, in de kou. En gingen we naar de plaats van bestemming. Nou, en zo op die, dat soort dingen had je toen... En gelukkig is het nu uh, voor de dansers heel wat beter... Kommer en kwel. Het, ja nou het, het klinkt allemaal kommer en kwelachtig, Maar zo, zo erg was het nou ook weer niet En we hebben veel plezier gehad We hadden heel veel plezier Maar ja zo was dat En uh, ik moet eerlijk zeggen het was een enorm plezierige tijd Ik zou het uh, nooit voor geen geld hebben willen missen Dat in die tijd? Uh, ik begrijp uh, veel op pad. Haast altijd op pad, hè? want in Amsterdam kwam er, er was eigenlijk geen gelegenheid. We gingen, ik heb eigenlijk heel Nederland doorkruist, tot aan de kleinste plekjes. En, uh, soms moesten we op het toneel verkleden en dan was het zo klein dat je gewoon op het toneel moest verkleden. Ja, nou ja, zo, nou, dat zal iedereen uh, die gepioneerd heeft wel meegemaakt hebben, neem ik aan. Ach, ja, leuke dingen natuurlijk. En, uh, bijvoorbeeld als we, we gingen eens een, een nieuw uh, theater openen... <laughs> en ik had dan één dansje wat zeer beroemd was. Het was de Rattenvanger van Hamelen. Iedereen neemt me nu nog in de, in de maling daarmee. Maar het was echt het was geen slechte dans. <laughs> maar uh, toen moesten we een nieuw theater openen en ik kom op. En het doek ging dicht... Het was een automatisch doek. En dat, dat theater was nieuw. En nou, dan gingen we weer, weer opnieuw. Weer het doek dicht. Nou, ik zeg, nou doe ik het niet meer, hoor. want nou is het mooi genoeg geweest. En toen hebben ze het maar vastgezet en toen heb ik het toch nog maar gedaan. Uiteindelijk. Maar ja, dat soort dingen. En, en je maakt zoveel meer. We hebben ook meegewerkt aan grote toneelstukken bij van de Lucht met uh, Pergint en met, uh, hoe heet het, uh, Burger Edelman en Alice al dat soort dingen. Daar hebben we ook aan meegewerkt En opera's. Ik zat al, de... ik deed alles. Ik vond het altijd leuk. Ik heb altijd gedacht, uh, tegenwoordig, vaak zijn er uh, mensen die willen, die vinden dat minder waardig. Ik zou maar zeggen, om... In een opera op te treden of, uh, of klein werk te doen. Maar ik vind het niet. Ik vind, je leert van alles. Je krijgt een enorme. Uh, hè? hoe noem je dat? Een, een enorme ervaring. ervaring, ja. En uh, dat krijg je met de kleinste dingen. Ik bedoel, ik heb enorm veel geleerd van al dat soort werk. En daarom, je, je beweegt je vrijer op het, op het toneel, je, je leert je bewegen. En Nee, dat begrijp ik nooit hoor, waarom ze dat. En dan, ze vechten de droom om er eigenlijk uit te blijven. En ik vind het niet goed. Ik bedoel, uh, het is heel goed om alles te doen. kun je alleen maar van leren. U zei dat straks al even. In uw tijd, in uw jonge jaren, was het voor een jongen ongebruikelijk om aan het ballet te gaan.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 <laughs> en, het, en het is een enorm zwaar beroep. Hè? Dat is, het eist zo enorm veel van een lichaam. En, en die training eist er zoveel van. Ja, ik begrijp niet wat de mensen. Nou, tegenwoordig is het ook. Het wordt tegenwoordig ook niet meer zo. Uh, er zijn veel. Het is veel publieker. Er is veel meer understanding gekomen van. Uh, voor, voor het beroep. Dus dat is allemaal voorbij. Maar in mijn tijd. Ten allereerste waren er weinig mannen die je deden. En ja, je werd toch in een bepaalde hoek uh, neergezet. Hè? Wat is er zo leuk aan dansen? Ja, wat is er leuk aan dansen? Dat, dat vraag je maar wat. Het, is, het geeft je een gevoel van... Uh, als je niet gehandicapt bent door een of ander... Lichamelijk ongemak, dan geeft het je een vrij gevoel. Je, kunt, je, je gebruikt het toneel, je springt en ja, ik niet meer natuurlijk, maar als je als, als jonge danser, dat, dat ja, dat gevoel was heerlijk. En je, ja, het heeft toch een bepaalde ook, om je te vertonen. Ik, dat komt er ook bij, natuurlijk. Als je, ja, iedereen, ik geloof dat iedereen een beetje ijdel is. Dus het vertonen aan het publiek wat je kunt en, en hoe dat mooi is. En het is een prachtig vak als je het ziet, hoe de mensen zich bewegen en doen. Ja, zo vind ik van dansen. Hoe vroeg moet je daar, als het goed is, mee beginnen met nou, ballet? Heel vroeg. Je moet natuurlijk niet, je, ze moeten geen kinderen direct op spitsen gaan zetten, maar je moet als, als kleuter beginnen eigenlijk. Dan, dan pas leer je het vak. en dan leer je het helemaal beheersen. Hoe oud was u voordat u daar nou, echt mee? Ik, daarom, ik begon vrij laat. Toen ik ik was, ik denk een jaar of vijftien toen ik dus amateur uh, dingen deed. En ja. Hè, en dat, dat, dat daarom, ik was eigenlijk al laat met dansen. Dus toen ik eigenlijk beroepshalve ging dansen, wat nu bijna vijftig jaar is. Dan, ja, dan had, dat is voor mij natuurlijk, het uh, was te oud eigenlijk. Ik heb het dan wel opgehaald en bijgehouden, maar uh, het was toch vrij oud. Heeft dat uw uh, hele leven u achtervolgt, het feit dat u er te laat mee was begonnen? Nou, het is wel jammer, want, um, hoe heet het, uh, die, die, ik had ook Engelse choreografen... en die uh, hebben altijd gezegd, God Johan, als jij in Engeland gewoond had... en uh, de oorlog was er niet tussen geweest, want er was natuurlijk ook een periode... dat het gestopt is, uh, dat je heel weinig deed. Nou, nou, dan was je dus toch wel, uh, dan was je heel goed terechtgekomen... en dan had je misschien een hele grote naam gehad. Niet dat ze me nu niet kennen, maar dan was het misschien nog beter geweest. Gemiste kans? Nou, voor mij, door de omstandigheden voor mij een gemiste kans, ja. kun je wel zeggen. In de jaren 60 bent u naar Zuid-Afrika gegaan? Ja. Hoe is het u daar bevallen? Nou, en, uh, ik moet eerlijk zeggen, de mensen die me daar ontvingen, die waren erg aardig. En uh, ik uh, werd daar manager van, een, van het Johannesburg City Ballet, heette het. En uh, nou ja, ik werd in een kantoortje gezet, maar dat is het niet. Ik bedoel, de mensen op zich waren wel aardig, maar die. Toestanden van, uh, nou ja, zoals u wel weet, uh, die, die politieke toestanden daar en dat, uh, dat gescheiden. Uh, ik kon daar niet tegen. Ik, ik heb er ook erg veel last van gehad en daarom ben ik ook weer eigenlijk heel vlug teruggegaan naar Holland, want ik ben er maar zes maanden geweest en dat was me meer dan genoeg. Niet vanwege de mensen van, uh, die mij ontvangen hebben, want dat waren hele aardige mensen. En ja, ze zien het niet. Ik bedoel, als je daar komt als uh, vreemdeling... Dan, uh, ja, dan merk je dat wat zij heel gewoon vinden... vinden wij helemaal niet gewoon. En dus, ik kon het niet tegen. Ik kon er gewoon niet tegen. En ik ben ook weer naar Amsterdam teruggegaan. Wat, uh, wat voor mij helemaal niet zo gunstig was. Want ik had geen geld meer, ik had niks meer. En... Uh, toen ik in Amsterdam terugkwam, nou ja, toen moest ik weer, eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. En toen heeft Rudy, Rudi van Dansie, die heeft enorm veel moeite voor me gedaan... dat ik weer bij um, Sonja Kaskel in dienst kwam. Waar staat u, politiek? Zeer links, mag ik wel zeggen. Ik ben, uh, ja, daar sta ik voor bekend, geloof ik. <laughs> ik bedoel, uh, ja, links... Ik, ben, ik vind links voor mij. Is voor mij de enige kant die, die mensen kunnen kiezen. Kunt u uw linkse ideeën uh, realiseren in uw werk? Nou, ik niet. Maar Rudy van Danzig doet het wel. En uh, we hebben bijvoorbeeld in Carré live gedaan. Live, zo heette dat. Nou, dat, dat, heeft een, dat was een, een, een happening van je was. Er kwamen ook. Uh, uh, Russische gezangen voor. We hebben zelfs de, noem je dat, de internationale gezongen. En daar heb ik altijd met heel veel. Ge... Ja. Met mijn hele wezen heb ik daaraan meegewerkt, want dat vond ik prachtig. Hij is zeer geëngageerd, Rudy van Dansie. En ook links, gelukkig. Uh, waaruit uh, blijkt dat nou in het werk? ja je ziet het dus bijvoorbeeld als we nu Romeo nemen dan zie je dus twee groepen de ene is arm en de andere is rijk en dat laat hij toch zien dat gevecht tussen het arm en rijk of tenminste de minder bedeelden en de beter bedeelden en dat ja op zo'n manier moet je dat doen en uh, in, in live was het dus zo dat je dat de, de milieuvervuiling kwam erbij te pas en um, nou ja, alles wat, wat tegenwoordig werkt. Vervuiling en, en milieuvervuiling en luchtvervuiling. En al dat soort dingen kwamen erin voor. Is het niet moeilijk om uh, zonder woorden toch een bepaald idee over te brengen? Ja, nou... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik bedoel, als je daarmee bezig bent, dan weet je niet of, hoe dat overkomt bij het publiek. Maar ik, wat ik dus meegemaakt heb, altijd bij balletten, ook bij, bij, uh, bij balletten van Toer en van Rudy, uh, van Toer van Schaik en van Rudy, dat, waar ik het meest van hou, die balletten hou ik het meest van, die weten toch over te brengen van wat ze bedoelen te zeggen. En dat is natuurlijk toch een... Het uh... is moeilijk, maar uh, ze, uh, het gaat wel. Het gaat wel. En soms, ja, wat, wat zal ik je zeggen? Je kan... Uh, uh, je begrijpt ook niet alles, schilderijen. Of je begrijpt ook niet... Maar als de, als de tendens... Maar zo is dat, je het, dat het publiek het begrijpt wat, wat, wat uh, choreograaf bedoelt. Dan is het goed. Wat zijn zo de hoogtepunten geweest in uw dansersbestaan? In een dansersbestaan, ja. In de ja. uren? In de mijnen. Oh. Nou, eigenlijk... Uh, ja, het zal. <laughs> dat vraag je me wel. Hoogtepunten. Nou, ik heb, uh, de ik heb natuurlijk veel rollen gedanst. En... Uh, Eén rol, of twee rollen heb ik heel goed gedanst. Dat waren, dat waren hoogtepunten voor mij. Dat was uh, Dr. Coppelius in Coppelia. En uh, Drosselmeijer in de Notenkraker. Dat was het ballet Notenkraker. En dat, was, dat heb ik bij de Lage Landen gedaan. Dat waren twee hoogtepunten. En dan heb ik bij, bij Rudy. Heb ik vaak meegedaan in live. En, heb, en, en in tours en ballet, voor, tijdens en na het feest. Wat nu weer gaat voor, uh, in november in de schouwburg. Dat doe ik te butler En dat, uh, dat vind ik ook heerlijk om te doen. En dat zijn allemaal opvallende dingen geweest. Die natuurlijk voor mij erg prettig waren. En waar ik ook veel succes mee gehad Wat zijn de dieptepunten geweest? Ja, dieptepunten. Nee. Is er nooit eens wat misgegaan? Vreselijk mis, echt? Nee, nee, dat kan ik echt niet zeggen. Vreselijk mis is er nooit. Ik heb altijd uh, dingen gehad nou, die ik wel kon doen. Nee, en, en, en heel dieptepunten wat dat betreft. Dus dat je helemaal uh, afgaat, zoals men dan zegt. Dat, uh, nee, dat, heb ik, dat ken ik niet. Nooit is langer uitgegaan? Uh, Ongevallen? Oh, oh ja, maar dat, dat, dat, dat, kan, dat vind ik niet afgaan hoor. Ik bedoel, afgaan vind ik uh, als, je, als het zo erg is dat, uh, nou, dat ze je uitfluiten of wat dan ook. En dat vind ik nog niet eens erg. Want we bijvoorbeeld uh, met uh, voor, tijdens en na het feest kwamen we in de. Um, in Londen en in Parijs mee. En nou, de, de ene helft van de zaal die boerde, en de andere riep En het is altijd goed. Laat ze maar boer roepen, dan, dan betekent toch dat het iets doet. Maakt niks uit. Maakt helemaal niets uit. En in, in, in New York dacht ik dat ik, dat ik uitgeboerd werd. En toen zei Clint, Clint Farhad, die, die, die, die zegt... nou, jij staat er goed op bij het uh, New Yorkse publiek. Ik zeg, wat dan? Nou, hij, nou, hij zegt, ze, ze gilde van... Far out, far out. Ik zeg, nou, wat betekent dat? Ik wist helemaal toen niet, wat, ja, nu weet ik het wel. Hij zegt, ja, dat betekent wat je hier zegt, uh, je bent het einde. Hè? Dus, <lacht> dat was voor mij erg prettig, heel prettig. <lacht> dat was wel, en dat was natuurlijk ook een groot hoogtepunt... Ja, en nu, en nu is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat ze zeggen... God, sta jij nog op het toneel? Hè? <laughs> Moet ik ja zeggen? Ik zeg en met genoegen. <laughs> U zit op het ogenblik met een geblesseerde hand. Ja. Klein bedrijfsongeval, hè? Klein bedrijfsongeval. Ja, ja die komen voor, hè, natuurlijk. Ik ik, ik sloeg met mijn hand in het donker tegen een decorstuk aan. En, nou ja, toen was er een enorme bloeduitstorting. Nou, ja, dat was het. Maar ja, dat gaat allemaal over. Hebt u dat vaker gehad? Ik bedoel, de, oh, ja, kan, andere ongelukken? Oh ja. Oh, oh, nou. Wat dan? Ik heb bijvoorbeeld één keer zo vreselijk in mijn rug gehad... dat... Um, ja, ik moest toen s'avonds optreden. Ik weet het nog goed in... Hoe heet het daar? Bloemendaal? Bloemendaal. Was, is een openluchtjaar. En we traden vroeger ook op. in, in En het was altijd, daar vat je kou. En er was nat en regen vaak. En uh, toen moest ik optreden. Ze hadden geen ander. Ik moest en ik moest. Ze zeiden, ja, je kan ons die uh, voorstelling niet door de neus boren. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik doe het wel. Ik zeg maar, dan uh, moeten we toch maar naar een dokter gaan... en vragen wat eraan te doen is. Dus nou, die, die dokter zegt tegen me... dat het enige wat ik je kan geven is een, uh, een morfine-injectie. En uh, nou, dan uh, zul je het wel kunnen doen. Dan voel je het in ieder geval niet. Nou ja, dat is, uh, ik voel ook niks. Hoor. Ik leefde in de zevende hemel. Maar erg fraai is het niet geweest. Dat kan ik wel, uh, wel, wel vertellen. En toen ik thuis kwam, toen viel ik achterover op bed en ik kon niet meer op. De hele rug was een plank geworden. Dus ja, dat soort dingen komen voor. Maar ja, jee, waar komt het niet voor? U neemt het op de koop toe? Dat moet je allemaal op de koop toe nemen. Ongemakken moet je op de En zeker bij dansers. Ze leven en werken met hun lichaam. Ieder dingetje wat dus niet goed zit, ja, dat voelen ze. En ja, daar moet je mee leren leven. Dat is het harde van het beroep, ook natuurlijk. Je moet doorgaan. Is het wel een gezond vak eigenlijk? Nou, kijk me maar aan. Ik ben nu bijna, bijna 69. Volgende maand word ik neer, hoop ik 69 te worden. Nou, kijk me maar aan. Ik vind uh, niet dat ik er zo slecht uitzie. Geloof ik. <lacht> Mittertrainer was dat in een aflevering van een leven lang... door de NOS eerder uitgezonden in 1984. De balletdanser werd geboren in 1915 en overleed op 12 februari 2009. Vandaag dus precies twee jaar geleden. Vannacht was hij nog even bij ons in deze mooie pas de deux... met programmamaakster Trace Verbernen. Als u wilt mailen naar nachtvluchten, dan kan dat nachtvluchten@omroepmax.nl. Dat is ons e-mailadres. U kunt ook gewoon een brief schrijven. Dat doet u dan uh, aan Max ter attentie van nachtvluchten, postbus 518 1200 AM in Hilversum. We hebben ook een site. Daar kunt u naartoe: www.nachtvluchten.fm. En op teletextpagina 331 vindt u meer informatie over deze uitzending. We gaan er even uit voor het NOS-journaal van 3 uur. En wij zijn bij.